3 uur. Jurjen Boekraad met het NOS Journaal. Vrachtwagenchauffeurs worden steeds vaker beboet... omdat ze op de vluchtstrook parkeren. Dit jaar gebeurde dat al 130 keer. Twee jaar geleden werden er maar 50 bekeuringen uitgeschreven. De toename komt volgens brancheorganisatie TLN door een tekort aan parkeerplaatsen. Vooral langs de A15, A58 en A67 staan alle rustplaatsen vaak vol. Volgens TLN worden er nu 800 parkeerplekken bijgebouwd, maar zouden dat er eigenlijk drie keer zoveel moeten zijn?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 Een Noor die twee jaar gevangen zat in Rusland vanwege spionage is weer terug in eigen land. De gepensioneerde grenswacht Frode Berg werd in december 2017 aangehouden in Moskou. Hij zou heimelijk inlichtingen hebben verzameld over Russische kernonderzeers. Berk heeft de beschuldigingen altijd ontkend. Hij kwam vrij in een gevangenenruil tussen Rusland en Litouwen. De Litouwers lieten daarbij twee Russische spionnen vrij en de Russen twee Litouwse spionnen en de Noor. Een Nederlandse kunstdetective heeft de gestolen ring van Oscar Wilde teruggevonden. De beroemde Ierse schrijver schonk zijn ring in 1876 aan de Universiteit van Oxford. In 2002 werd de ring gestolen. Kunstdetective Arthur Brandt wist de Victoriaanse ring te traceren... en zal hem op 4 december officieel teruggeven aan de Universiteit van Oxford. Het weer, vannacht droog, in het binnenland kan het bij opklaringen licht vriezen...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 Oh, my God.